zitten ze hier in de studio tegen me te kletsen. En zeggen ze van, hé hey Alfred, wat draai je nu weer voor een oude meuk? <laughs> nou, ja, dat zeggen ze heel vaak hoor, op zondagmorgen hier tegen me. Al die oude meuken in de show. Dat is toch lekker? Rapata de the oh, The captain of your ship. Nou, dat is toch hartstikke van toepassing op de schelde en op het kanaal. Eh, vast als van Gent, eh, van Gent naar de neus. Ja, kom op zich hè? Toch? Hé, hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Blijf bij me. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go, hey. Want tot 12 uur heb ik geweldige muziek. En de scooters natuurlijk hier in de show bij GoFM. I saved the day and for, ja, the en voor de Yamasukis en Yamazuki. Het is lang geleden dat we Japanse muziek uh, hebben gehad in de, ja, in de top 40 en zo, of top 50 of top 100, whatever. Want ja, terwijl het in de jaren 70 eigenlijk helemaal nog niet zo gek was. Maar daarom worden je zo mooie antieken hier in de show. Straks. Geen reportage van Jeroen van Gent, heeft een weekje vrij... maar wel weer een bijdrage van mijn collega Herman de Bruin. En we gaan het hebben over ja, synthetische brandstoffen... kunstbrandstoffen, biobrandstoffen voor vliegen. Dat gaat allemaal niet zo voorspoedig. Dat vinden mensen van de TU in Delft. Je hoort het over nou, ongeveer een minuut of 20, 25. Dus blijf lekker luisteren. Blijf bij GoFam. en de zondagmorgen van Go...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 Baby Geweldige muziek van Ed Sheeran hier op deze zondagmorgen bij KofM. Thinking Out Loud. En OMD, Orchestra Maneuvers in the Dark. Met Dream of Me. Hmm. Straks, ik zei er al iets van over een minuut of tien, gaan we praten met Bram Peerlings. Hij is onderzoeker bij NLR, dat is een luchtvaartinstituut. En de Technische Universiteit van Delft. Hij gaat het hebben over de beperkingen van duurzame luchtvaart. Je hoort het straks. Dus hier in de show maar eerst nog iets heel moois. Iets prettigs voor de oren van de Beach Boys. In 1976 was het naar buitenlandbellen heel erg duur. En daarom is het ook wel apart tot dit nummer werd uitgebracht. Want het was een duur telefoontje. 002-345-709. That's my number. Trinity dus. Jawel. Uit België. Prachtige hits hebben ze gemaakt. En Sophie later ook nog toen ze ja, solo ging. Toen had ze een hele mooie hit met I Love You. Misschien moeten we die weer eens draaien in de show. Misschien volgende week zondag. Zou zo maar kunnen. Verder de Beach Boys hier in de show met Natuurlijk Cottonfields. Tijd voor wat te verstaanbare talen in de show. Tja, tja, tja, tja, tja, Even een dansje met Raymond van het Groenhoort. Ook uit Vlaanderen. Hé, hey, wat een toeval. Welkom bij de show als je er net bij komt. Gezellig. In de muziek bestaan ook veel racisten. Hun kop is vleeg. De mode vult zich op. Dan is het regé. En dan moet het weer kooltweef. Jezus Christus, wat zit er in hem? Ik hou van veel muziekjes, ik speel alles graag en wie doet mij dat nou? En net onlangs bij mama op de zolder ontdekte ik de zwoele ta-ta-ta. Eigenlijk een soort van klassieke muziek, zou je kunnen zeggen. Van Proco Harum. Iedereen was daar wel een fan van, zou je kunnen zeggen. Dit was hun tweede of derde hit, geloof ik, Assaulted Dog. Hier natuurlijk in de show. Tijd voor ons tweede onderwerp in de show. We gaan het hebben over ja, duurzame luchtvaart. En wie gaat praten? Ja, natuurlijk mijn collega Herman de Bruin. Zoals gezegd, omdat uh, ja, Jeroen Vergent, die normaal hier een bijdrage geleverd van de week, een vrije week had. De verduurzaming van de Europese luchtvaart die wordt bedreigd en dat zeg ik niet, maar dat zegt Bram Peerlings. Hij is uh, in de uitzending. Meneer Peerlings, welkom. Dank u wel. U bent onderzoeker van de duurzame luchtvaart. Dat betekent dat de luchtvaart duurzamer moet worden, maar waardoor wordt dat nu bedreigd? Uh, wat we in dit uh, Europese onderzoeksproject samen met de TU Delft hebben onderzocht, is welke bijdrage nieuwe vliegtuigtechnologie en uh, duurzame brandstoffen kunnen leveren aan de verduurzaming van de luchtvaart En we zien met name dat aan de kant van de grondstoffen... die nodig zijn om uh, duurzame brandstoffen... en bijvoorbeeld ook groene waterstof te maken... dat dat beperkt is. Um, en daardoor um, is de, uh, ja, de bijdrage aan de reductie van broeikasgasemissies... die is slechts 40 Terwijl we dat natuurlijk idealiter veel meer zouden willen laten zijn. Ja, maar wat zijn dan ongeveer die grondstoffen die u nodig hebt... die er dan niet zijn? Voor groene waterstoffen is dat uh, eigenlijk uh, hernieuwbare elektriciteit, dus groene stroom. Mm -hmm. um, voor uh, de bio-kerosine uh, um, zijn dat bijvoorbeeld reststromen uit de uh, bosbouw, uh, maar bijvoorbeeld ook andere afvalstromen. Maar als die, uh, die grondstoffen er niet zijn, dan houdt het verhaal toch echt helemaal op? Nou, in ieder geval, de, de verduurzaming, die, ja, die, die kent dan zijn grenzen. Dus dat is ook waar we in dit uh, ja, onderzoek voor, voor waarschuwen of dat signaleren. Um, en dat zou dan dus betekenen dat de bijdrage die de luchtvaart aan de verduurzaming kan leveren... dat die dus minder is um, dan wat uh, nou, ja, ook de sector graag zou willen doen. En denk ik wat ook gewoon nodig is... Uh, vanuit uh, ja, internationale afspraken daarover. Ja, u kunt niet zeggen wat er gaat gebeuren. U hebt alleen maar uh, aangegeven wat de problemen zijn of kunnen zijn. Nou, we geven um, anderzijds ook aan wat, waar de kansen en waar de mogelijkheden liggen. Een um, daarvan is bijvoorbeeld het uh, de inzet van waterstof aangedreven vliegtuigen op wat kortere afstanden. Uh, en dan hebben we het over uh, nou, ongeveer 3500 kilometer. Dus alles mm. binnen Europa zou daar ruim binnen passen. We zien uit de analyses, die hebben we gedaan, dat, dat ja, als dat groene waterstof is, stoot dat sowieso geen CO2-emissies uit. Dus dat is een eerste voordeel. Um, maar ook de totale energie die dan daarvoor nodig is, is een stukje lager. Dat is één oplossing. En uh, los van de constatering doen we ook een heel aantal aanbevelingen om ja, uiteindelijk dit probleem wel op te lossen. Ja, uh, worden de vliegtuigmaatschappijen die, uh, dit, uh, omarmen die dit eigenlijk? Zeggen ze nou daar hebben we wat aan, daar kunnen we mee voort? Of zeggen ze nou ja, we gaan gewoon door op de ingeslagen weg en we kijken wel hoe het loopt? In dit onderzoek uh, hebben we niet in die zin samengewerkt met vliegtuigmaatschappijen. Uh, die hebben daar voor zover ik weet ook nog niet op gereageerd. Dus dat, hoe zij dit zien kan ik niet beoordelen. In andere onderzoeken die wij uh, eerder wel voor sectorpartijen hebben gedaan en ook in... in Eigen commitments die ze daarover afgeven, is eigenlijk in ieder geval de hele Europese sector wel voornemens om in 2050 uh, netto nul CO2 uitstoot uh, ja. te realiseren. En uh, nou verwachten zij er ook best een grote bijdrage vanuit duurzame brandstoffen in. In die zin kan ik me voorstellen dat zij de waarschuwing hé, hey, we moeten er dan wel voor zorgen dat die duurzame brandstoffen er ook zijn... dat ze dat uh, omarmen. Ja, en het, uh, het feit dat ze 2050 niet klimaatneutraal willen zijn... u zegt het op een andere manier, maar ik zeg het zomaar even... dat is in ieder geval een positief punt. Absoluut. Ik denk overigens wel, er is nog een, wij zien een belangrijk verschil... tussen uh, netto nul CO2-uitstoot en klimaatneutraliteit. Ja, ja. Dat laatste dat gaat nog wel een stukje verder... omdat er ook andere klimaatimpacts zijn vanuit de luchtvaart... Maar in ieder geval, de stap naar netto nul CO2 is al een, uh, nou, in ieder geval ook een belangrijke stap ja. richting klimaatneutraliteit. Ja, kortom, er is nog heel veel werk aan de winkel. Er is zeker nog heel veel werk aan de winkel. Ja. Als mensen daar meer over willen weten en zich interesseren voor dat rapport, kunnen ze dat ergens vinden? Ja, dat, uh, dat kan zeker. Op de website van het nlr, www.nlr.nl, hebben we het rapport publiek beschikbaar. Uh, het is een Engelstalig rapport... Maar desalniettemin voor iedereen in te zien en te lezen. Dan uh, denk ik dat als mensen dat willen lezen ze bij nlr.nl moeten zijn. En dan kunnen ze dat allemaal vinden en hoe het verder gaat. Of komt er nog een nieuw rapport van u uit? Uh, of? Um, dit onderzoek is, uh, is afgerond. Oh, yeah. um, maar als organisatie blijven we onderzoek doen naar verduurzaming klimaatneutrale luchtvaart. Dus wat dat betreft um, is dit zeker nog niet het laatste werk op dat gebied. Dan horen we daar vast nog meer van, want het is voorlopig nog geen 2050. Dus er moet nog het een en ander gebeuren. Dat zeiden Absoluut. we ook al. Verduurzamer van de Europese luchtvaart, die wordt bedreigd. Bram Peerlings, hij sprak erover, is onderzoeker van de duurzame luchtvaart. En uh, ik dank u voor het gesprek en wens u sterkte in het vervolg. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go have Een van de vele meidenbands uit de jaren 80 en 70. Risqué was een spin-off van een andere meidengroep. Wat was het ook alweer? Was het Doris D. de Pins of zo? Of whatever, geen idee hoor. Wel een grappig nummer, eerlijk is eerlijk. The girls are back in town. En uh, wat hoorde je ervoor? Oh ja, R.E.M. Rapid Eye Movement. Um, losing My Religion. En dat op zondag. Moet toch niet gekker worden, hè? Um, heb ik jou verteld dat we... Weer nieuw nieuws hebben op onze website. Check het even. Want dan ben je weer helemaal bij. Op deze zondagmorgen. Terwijl je misschien lekker aan de koffie bent. En denk bij jezelf: Ach, het nieuws. Dat kan wel even gestolen worden vandaag. Het wordt een mooie dag. En uh, ik ga me nergens zorgen over maken. Maar we hebben ook hartstikke leuke. Positieve berichten op onze website. Go-rtv.nl Go-rtv.nl Daar vind je het nieuws uit Zeeels-Vlaanderen. Dus. Hé, hey, de show gaat nog een minuut of 13, 14 door. En... Uh, dan is het weer voorbij voor vandaag. En we hebben mooie muziek. Een lekkere muziek van Tavares. Heaven must be missing an angel. Misschien ben jij dat wel.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 Schaat voor mij, maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jouw en mij. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof. Een van de mooiste songs van uh, Bouwbein de Groot aan het einde van deze aflevering ik alweer van en de en zondagmorgen en van Govembra. Prachtig! Hé, hey, uh, ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. Ik ga nog even genieten van een uh, mooie dag. Misschien wel de laatste. Nee, nog een paar mooie dagen. En dan wordt het alweer november. En dan maar afwachten of de temperaturen dan ook zo hoog blijven. Want het is al erg hoog. 21, 22 graden hier in Zes Vlaanderen. Um, ik wens je nog een hele fijne dag bij Cofem. Ik ben er volgende week zondag weer bij. Leven en welzijn rond een uur of tien. En ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. Mooie week en uh, topsluit van de show Robbie Williams en Trippin win When the truth dies very bad things happen. To being heartless So I'm adoring you